Ook zo'n type omgeving eigenlijk, dus waarom ook niet. Uh, dus dat doen we ook, dus het, het is heel verschillend. Hoe, uh, hoe kom je eigenlijk aan plekken in het buitenland? Ja, kijk, van oudsher hebben wij gewoon contacten met uh, Tour uh, operators uh, en Met uh, ja, organisatoren van reis zoals TUI en, uh, en Corendon en, uh, en Tassavia. Die vliegen natuurlijk ook naar al die landen. Dus eigenlijk van oudsher komen wij wel in contact met die, uh, met die landen en die plaatsen. Mm.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 Graag gedaan. Dank je wel. En uh, tot ziens. Ja, oké, okay, succes met jullie programma. Dank je wel. Dank. Dank je. Dag.